Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Zwijndrecht is zeker één persoon om het leven gekomen, meldt de Rotterdamse politie. De schietpartij vond plaats op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. Een andere persoon is gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn vrouwen, schrijft RTV Dordrecht. De politie is nog op zoek naar de dader. Na Polen en Finland roepen nu ook Estland, Letland en Litouwen op tot het leveren van Leopard-tanks aan Oekraïne. De Litouwse minister van Defensie noemt het dé manier om de Russische agressie te stoppen en de vrede in Europa te herstellen. Gisteren kwamen op vliegbasis Ramstein in Duitsland 50 landen bijeen om te praten over het opschalen van wapenleveranties aan Oekraïne. Onder meer Duitsland hield de boot af voor de levering van die Leopard-tanks. Als fabrikant moeten de Duitsers toestemming geven voor de levering. Het vaste schadebedrag voor Groningers met aardbevingsschade gaat omhoog van 5000 naar 10.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen probeert dat nog dit jaar te regelen. En sinds twee jaar kunnen Groningers uit de kern van het aardbevingsgebied schade aan hun huis claimen... zonder dat er een expert bij komt kijken. En veel mensen maken er al gebruik van, maar 5000 euro is vaak niet genoeg voor de schade. Door het bedrag te verdubbelen komt er volgens het IMG meer zekerheid voor mensen die geregeld schade hebben. En de snelweg A15 is weer open. De weg was uren dicht nadat bij Dodewaard door nog onbekende oorzaak drie auto's op elkaar reden. Twee mensen die liggen gewond in het ziekenhuis. Eén bestuurder er na de botsing lopend vandoor zijn gegaan en in een sloot zijn gesprongen. De politie is nog altijd op zoek naar de man. Hij is mogelijk onder invloed van verdovende middelen. En ook is er een tweede automobilist... op verdenking van gebruik van verdovende middelen aangehouden. Het weer nog bewolking, maar ook zon die is dan vooral in het westen. Het is ongeveer 2 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg nog wat sneeuw, aan de kust wat zon. En dan wordt het een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 En uh, Jan van der Leden, die is er gewoon weer ook na de winterstop... en na de kerstvakantie, zeg maar. Uh, ja, precies. Een beetje een hele lange kerstvakantie is het geweest. Ja, wel een hele lange vakantie. Dus ik ben benieuwd of ze er weer helemaal klaar voor zijn. Dat horen we zo dadelijk van uh, Jan. Want we gaan hem over een uh, tweetal platen uh, uh, bellen. En dan uh, Ja, en voor, je, ja? Ja, ja, ik wou even zeggen voor de kijkers. Ja? Die zien jou met uh, hele rode koontjes hier staan. Het uh, is geen koolmonoxide, maar het is gewoon de warmte en, en de gezelligheid. <laughs> en, en de zon, hè? die en staat op. Ja. Heerlijk weer in Zandvoort. echt strandwandelingen weer. Ja, ja, heerlijk.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 stormloop van AFC op ons, op ons doel. En we zijn één keer heel goed weggekomen door een, een, vrije, uh, vrije, een vrije bal die ingeschoten werd. Een mooie lopje die, uh, met een hoop effect. Die uh, kwam op de binnenkant van de paal en ging eigenlijk op een miraculeuze wijze eruit. En dat is een klein beetje moze voor ons. Maar gewoon, het is gewoon één, gewoon één, één richtingskip. Alleen maar, alleen maar.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 Ik heb een speler die met elkaar, eh, op de grond gegooid van Zandvoort door aan de AFC En, en hij boeit zich ermee en hij krijgt een rode kaart. Ja, dat heb gezien. Kerkman, ik gezien. Daarom kreeg ik nog niet een rode kaart net. Ik zat te praten met jou, maar uh, ik zat er niet goed op te letten. De speler van Zandvoort wordt neergelegd door een uh, AFC-speler. Daar reageert erop en die wordt hetzelfde uitgestuurd. uitgestuurd. Jeetje, maar hoe, hoe heeft hij gereageerd dan, uh, Jan? Is dat uh, bekend? Nou, ik loop niet naar de toe. maar... Wat deed je eigenlijk? nou eigenlijk? Nou, hij noemde hem nog dus ik betreft terug. <laughs> nou ja, duidelijke taal zullen zeg ja. maar zeggen, Jan. Dank dankjewel voor uh, dit moment. We komen straks, uh, weer, uh, oh, straks weer bij je terug. Uh, en dan uh, gaan we het uh, verder hebben over de wedstrijd. Ik, ik ben benieuwd of er komt staat of komt staat? ja. Oh, ja nou ja. volgens, mij, volgens mij is het dunkelbloem, zo'n kandome of doen. Oké, okay, nou we horen het straks definitief van je. Dankjewel voor dit moment Jan van der Leden. 0-0, maar uh, ja, laten we hopen dat het ook 0-0 blijft. Of in ieder geval uh, dat we geen doelpunt uh, tegen gaan, uh, gaan krijgen. Dat kan ik eigenlijk veel beter zeggen. Hè. Dan kan je de partij altijd ook nog winnen.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 zij de wisselbeker mee naar huis genomen. Dus die, uh, die waren, die waren met, uh, met afstand de beste. En uh, de Oranje-Nassau-school, gecombineerd, uh, wa was uh, tweede geworden. Dus, dus, ik, uh, dus, dus een derde keer de wisselbeker meenemen, dat was er dit keer niet bij. Nee, dat zou een tegenvaller zijn voor de Oranje-Nassau-school. Uh, ja? Die waren er al een beetje aan gewend natuurlijk. Ja, ja, ja die zijn over het algemeen uh, redelijk uh, sportief ingesteld. Het uh, voor, voor niks... Uh, uh, voor, voor, voor Miele gaan ze niet, maar dit keer moesten ze toch wel uh, het een en ander slikken. Bij, uh, ik moet het er even bij pakken. Uh, bij de, de jongens uh, was, uh, dan moet ik even goed uh, kijken wat ik hier heb uh, staan, was de Hanni Schaft school uh, de beste. En bij de, bij de meiden was het uh, de Maria school met, uh, met 12 punten. En, ja, die Maria school die uh, bij de jongens die waren, waren daar uh, derde uh, nee, ja, geworden. En als je dat uh, bij het aantal uh, optelt, uh, ja, dan komen, ze, dan komen ze dus uit op 19. En bij de Hannie Schaft uh, waren de meisjes niet zo goed. En dat uh, drukte dus het uh, totale aantal punten. Maar het was dus, ja, uh, dus, dus die, uh, die eindigden dus uh, achter op, uh, op 13 punten.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 Dus, uh... nee, dat, zijn, dat zijn ook jongens die al ja, eigenlijk de Lions ademen in, in dat opzicht. Hè, de, want beide hebben daar ook uh, hun sporen wel, uh, wel liggen. En uh, zij waren ook uh, aanwezig om, uh, om in ieder geval uh, het, uh, het verhaal met, met puntentelling en dat soort zaken bij elkaar uh, te houden. Ja, want dat is wel nodig. Is uh, de toekomst uh, voor uh, het schoolbasketbal uh, zit dat uh, nog wel uh, snor? Ja.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 Maar ja, uh, je kan het natuurlijk niet uh, aan één iemand ophangen, denk ik. Nee, want ik, uh, ik, volgens mij had ik wat gehoord over uh, ja, dat uh, de basketbal uh, in uh, Sanford dat uh, toch een beetje in zwaar weer zit. Uh, ja, dat is lastig. En uh, we weten dat uh, er zijn nu nog twee bestuursleden zijn. Dus bij deze ook uh, maak ik uh, maar gewoon daar hard voor. Uh, die twee bestuursleden dat zijn Ingrid van Eck. En de tweede, die kennen we allemaal, want die is ook een z en dat is Thomas Dion. Ja, ja die kennen we zeker.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 Dat is, dat is ook wat er min of meer eerder deze week, want daar was ik ook bij, maar dan met de pet van de Zandvoerse krant op, dat ik daar was bij het verhaal van Team Sportservice van Zandvoort. En nou ja, Team Sportservice van Zandvoort had een sportcafé. Sport ja. En daar ging het meer over het IJslands preventiemodel, van hoe kan je dan zoveel mogelijk jongeren iets extra's bieden. En hier werd dan meer het sportieve aspect eigenlijk min of meer uitgelicht.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 Voor de radio, maar ik denk van dat het best uh, wel uh, fijn zal zijn als de Lions op een gegeven moment ook uh, gewoon weer uh, ja, een goed bestuur heeft, of dat het niet op uh, twee mensen aankomt, want die twee mensen die hebben echt een, ja, een Lions hart en uh, dat is maar goed ook, want uh, daardoor uh, is, die, is die vereniging uh, er nog steeds, maar het, uh, maar het is wel fijn als daar wat extra mensen bij zouden kunnen komen.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 Over uh, Ilja Gort en uh, Zewijn, uh, ja dan moeten we meteen aan uh, Frankrijk denken, natuurlijk. Ja, natuurlijk, hè. Dus, uh, ja, ja, ja, ja daar hoor. past deze plaat wel bij, uh, Toe Frans. Ja, Inderdaad, de single van uh, Mike Oldfield. We gaan uh, niet naar Frankrijk toe, nee, we, we houden het even dichter uh, bij huis. We gaan naar Amsterdam, naar het uh, sportveld. Al daar, Jan. Hey, hey Jan, welkom terug. Hoe is het? Hoe is het? Staat nog steeds uh, 0-0 of is er uh, het een en ander gebeurd? 1-0. Uh, 1-0? Oké. Okay. 1-0. Uh, AFC kreeg eigenlijk heel goedkoop penalty mee. De speler kreeg een duwtje in de rug in een duel. En hij ging gelijk uh, heel resoluus. gaf hij een beetje aan de schip. Ja, en dat ik je net uh, sprak in vijf kruis... minuten ...dat ja? de man uitgepraat was om het helemaal uit te leggen aan de spelers. Dat is ongelooflijk. Jeetje. Hij wil gewoon een AFC winnen. Het is echt super. Alles krijgen ze mee.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 Uh, ik had er wel een paar verwachten eigenlijk al, moet ik eerlijk zeggen. En ik zijn nog steeds uitgekomen ja, ja. uh... we, we zijn toch bijna aan het eind van de eerst helft, Ja, dus uh, nou, dan doen we, doen we het toch goed, uh, Jan? Ja, dat, eigenlijk wel. Ja, uh, ja ook met uh, tien man natuurlijk. En dan... Uh... Ja, en de jonge Jong-opkool. Ja. Ik dacht ik dat de jongen van Bloem was, maar het is de zoon van Roy Seitz. Ik ken, ik ken zijn voornaam niet Oké, okay, nee, ik ook niet. Oké, okay, maar nou, uh, ja, die doet het uh, best wel goed dan. Uh, want ik neem aan dat, dat er ook wel doelpunt, uh, op het doel uh, ge getrapt is uh, door uh, AFC. zeg je? Nou, dat ze wel ge geprobeerd hebben om te scoren AFC. En ja, dat maar, hij uh, dan het uh, doel uh, toch nog schoon houdt. Hij heeft wel een paar leuke acties gehad hoor, die jongen. Die, uh, die komt, wordt mooi warm gemaakt hier. Mooi. Nou, dat, dat is een positief iets waar we dit gesprek mee kunnen afsluiten, Jan. En dan komen ja. we straks voor de tweede helft weer bij terug. Op dit moment okay. dus uh, 1-0 tegen AFC. De nummer 1 op dit moment uh, in de competitie. Dankjewel Jan van der Leden voor uh, het verslag. Daar in Amsterdam. Maar ja, dat is het een stuk kouder dan uh, hier. En wij uh, zitten toch wel met een lekker zonnetje, Benno. Heerlijk hey, ja, ja, Ik had ja, eigenlijk ja. een zonnebril mee moeten nemen naar de studio. Ja, ja, ja, ja. Dat is misschien beter geweest. Nou ja, als je me kan zien. www.zfm-live.nl Dan uh, zie je ergens in het licht uh, mijn hoofd. Uit de jaren negentig uh, van uh, Jazz en de Plastic Population. En die Only Way is up. Nou, dat geldt ook voor uh, SV Zandvoort, uh, Benno. Ja, ja, Want wat, We hadden wat. net Jan van de Leden aan de, ja, uh, ja. Aan de telefoon. En ja, die zegt: wat is well, is Ja, gebeurd? Met die man. En uh, ja. ja, dat, uh, dat de AFC steeds aan het uh, aanvallen. Ja. Maar wij, wat ik heb steeds over, over wij, dan bedoel ik uh, uiteraard uh, SV Zandvoort uh, mee. Ja. Wij hebben gescoord. Nou, gaan we Ja, even. Koen uh, Michiels heeft dus uh, juist. Uh,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 Zeker. Nou, dankjewel dat je het uh, nieuws in ieder geval in de gaten houdt. Ook in het uh, volgende uur uh, weer, uh, Benno. Ja, zeker. Dat gaat gewoon zeker. door Zeker. Nou, dan ga ik even kijken wat, uh, wat we nog uh, kunnen draaien ja. uh, aan plaatsen. Ja, nee, nee. nee, ik heb helemaal niks meer. Oh, nou ja, uh, nee, ja, dan... Oh, jij wel? Ja, ja. Heb, uh, je, heb, je, heb je al een plaats? Nou, ik heb geen plaats, maar oh. wel een excursie. Oh, doe dat maar even uh, Oké, okay. nou ja, goed. Een excursie Huis de Manpad. Het gaat weer beginnen, dames en heren. De historische buitenplaats in Huis de Manpad, te Heemstede.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 Nee, precies. Waar we even niet uh, aan toegekomen... Uh, namelijk vanwege alles uh, wat we hebben vandaag. Uh. Ja, ja, precies. Nou ja, de evenementenagenda. We hebben ook uh, aandacht besteed aan uh, Erik J. Kolen. Ja. Hij exposeert uh, in het uh, Zandvoorts, uh, Museum En dan uh, de expositie waar je het uh, net over had natuurlijk. Ja. En dan gaan we nog één uh, plaat draaien tot aan het nieuws. En uh, weer uh, van vier uur. En daar zijn we nog één uur lang bij je terug.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 It's only up the street Everybody's dancing And everybody's on the beat I'm a begging you now It's where we up to be Everybody's dancing And everybody's on the beat But you ready or not It's only up the street Everybody's dancing And everybody's on the beat. Say that you'll accept this invitation And oh, we'll say you'll come along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 Everybody's on the beat. Are you ready or not? It's where we both to be.